Pen. Ja, een goed begin is het halve werk. Dus uh, ja, we hebben het uh, een en ander uh, te doen. Uh, ook in de uur 2 al, bezoend. En wat uh, gaan we in de uur 2 allemaal doen? Nou, we gaan over een tweetal uh, platen uh, gaan we wellicht weer schakelen met uh, Joop van Est. Want die is voor ons aanwezig tijdens de wedstrijd SV Zandvoort, FC Aasmeer. Tussenstand momenteel nog 0-0. En uh, kwart over drie is het einde van de eerste helft. En uh, dan gaan we nog even weer uh, te schakelen met Joop.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 over het eh, toch korte leven van Wim Loos, een, school, een schoolvriend van hem.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 Dance uit de jaren 80 is deze van Dayton. En de sound of music, en over classics gesproken. Nou, daar hebben we er nogal wat van hoor, vandaag. Sanford op zaterdag. Uh, heerlijke dance ik, car, love somebody. Ja, We proberen contact te krijgen met jouw press daar op uh, Duintjesveld... maar helaas uh, lukt dat op dit moment niet. Bijna het eind van de eerste helft. Op dit moment staat het uh, 0 tegen 1. Dat betekent dat er uh, inmiddels gescoord is door uh, Aalsemeer. Helaas op dit moment een achterstand dus voor uh, SV Sanfoort daar op Duintjesveld.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 Blekemol is de grootste. Als jullie nou tegen Blekemol en al die andere huurders zeggen van... jongens, jullie gaan vanaf heden 5 decibel minder lawaai maken. kan hè, dan kunnen ze rustig eisen. En dat kan ook technisch heel makkelijk. Want die auto's maken alleen maar zoveel lawaai omdat het leuk is. Niet omdat het nodig is voor de motor of zo.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 produceert meer dan die 55 dB. Dus ik snap wel waarom ze nee zeggen. Want zij ze kunnen niet minder dan die 55 dB door de Formule 1. Nou, maar ik heb het over die andere dagen. Hè? Dus de Formule 1 zeggen wij, eh, trouwens de Ubo dagen, er zijn 12 dagen ja. die, die accepteren we dan wel. Hè? Dat, dat zijn er 12 is te overzien. Dat is een weekend, je kunt nog weggaan eventueel als je het ziet aankomen. En je ziet, het wordt mooi weer, dan ga ik in mijn tuin zitten, dan zit ik mijn hele dag te ergeren. Oké, okay, ik ga een dagje naar de Veluwe. Of zoiets, hè?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 Nee, ik ben geen liefhebber van autoracers. Maar ook als ik het wel was, zou ik waarschijnlijk zeggen, dit moet niet gebeuren. Bent u met de fiets gekomen hier naartoe? Nee, met de bus. Oh, met het <lacht> regent <het> namelijk. <lacht> <Dat> <lacht> <Okay>. <lacht> Anders was ik met de fiets gekomen. Dank voor uw komst. Dank voor uw komst. <lacht> okay. Dat was hem vanmorgen bij Goedemorgen Stalfoort bij onze collega's. De gast Karel van Broekhoven van Rust bij de Kust. Is er dadelijk de evenement. Maar eerst gaan we nog even één plaatje voor je draaien op deze zaterdag en maandagmiddag. En dat is deze van Womek en Woman.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 Een b muzikant en twee jonge Zandvoortse pianotalenten van de muziekschool. De algemene muzikale leiding is morgen in handen van dirigent Arjan van Dijk. Het concert in de Agata Kerk begint morgen om half drie en, uh, en de kerk gaat om twee uur open. De entree is 10 euro. Kaarten zijn in het voorverkoop verkoop, verkrijgbaar bij Kaashuis Tromp op de Grote Krocht en bij Sebon in de kerkstraat nummertje 2a.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 Dan gaan we naar de 22e. Dan is het tijd voor de kinderdisco Sinterklaas. Dat speelt zich allemaal af in pluspunt van 7 uur tot 9 uur. S'avonds of die 22e november in pluspunt de kinderdisco Sinterklaas van 7 tot 9 uur. Gaan we naar de 23e. Dan gaan we naar het circuit. Want dan is het tijd voor de Zandvoort 500. Dat begint s morgens om half 10.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 Uh, weer eens uh, terug door een foutenplaat uit de jaren 80 van uh, Tiffany en I Think We're Alone Now. Ja, het einde van de eerste helft hebben we niet uh, mee kunnen krijgen met uh, Joop omdat de verbinding helaas niet helemaal lukte. Maar de tweede helft is inmiddels aan de gang en we hebben verbinding. Goedemiddag eens, Joop. Ja, ja, Rob, we zijn er inderdaad weer. Ik uh, hoorde jullie absoluut niet uh, voor de rust. en uh, dus nog goed ook eigenlijk, want uh, in de 43e minuut kwam uh, als we weer op voorstond...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 Het is niet echt een wedstrijd waarbij je zegt, oh yes, het gaat echt lekker helemaal niet. Maar het lukt gewoon niet. Eh, bepaalde zaken. Het zit er, nou, ik het zo zeggen, het zit er zitten geen automatismen in. Dit is natuurlijk ook weer een voet met de jongens die, die normaal gesproken misschien wel in de tweede spelen. En af en toe met, met een paar minuten in het eerste. Dus automatismen dus zijn niet aanwezig op dit moment. En dat is erg jammer. Nu gaat het over de linkerkant. En dan gaat het dan over de zijlijn via. Via, oh toch, via, via uh, uh, Rico van der Burg, de verdediger van Zandvoort, en uh, mag Aalsmeer van gooien. Aalsmeer dat uh, uh, niet al, al te veel haast maakt, ook logisch. Uh, wel een uh, punt van 2-0 heeft gestaan, maar die bal gelukkig ging gelukkig naast het doel. En uh, Zandvoort kon toen opgerust ademhalen. Vrij krap uh, voor Zandvoort, een uh, meter of 10, 15 op de helft van Aalsmeer. Aan de zijkant van de deur ga ze ermee bemoeien. De luchtbal van Zalf zover die aanwezig is, want het zijn vandaag allemaal kleine mannen eigenlijk, dus kleine. Uh, niet al voor grote mannen zoals bijvoorbeeld in Jesse Baan. Dat stond voorheen en de bal kan dus ook weggekopt worden door verdediging van Aasmeer. Zo, uh, so, dat gaat helemaal terug vanaf de achterlijn naar de keeper van van Jesse Malma, En die brengt de bal weer naar voren toe, naar. Uh,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 Het scheelt nog heel erg he, weinig. He, he. he. ja, ineens was er een uitval van Aalsmeer over de hun rechterkant. En de, de rechtsachter was sneller dan het linksachter van Zandvoort. Ik kon de bal voorkrijgen, maar de spits plaatste die bal op de baal. En dus was Zandvoort ging door het oog van de naal. Dan weer een aanval, een berg. Probeer daar iemand te verschalken, ja, werkt hij, dat kan hij ontzettend goed. Het verliest die maar dan gaat hij toch weer erachteraan. En is het daar, even kijken, de willem die de bal weg kan werken, maar in de voeten van de verdediger van zijn van Nu helemaal terug naar de keeper van Aalveen. Goed erop, het dus er is het spelletje. We spelen de 58 niet. De is nog steeds 0-1. En graag straks voor meer van deze wedstrijd. Dankjewel, Jan voor uh, dit moment. En uh, ja, we hoorden het juist van Joop. Spannende wedstrijd het was bijna 0-2 geweest. Gelukkig uh, ging je op de paal en uh, ging je de net niet in bij SV Zandvoorts. Here's to the ones we got.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 Inderdaad, op de begraafplaats Noorderduin kwamen ze samen bij het graf van Wim Loos. Samenvoerts Radio hoor je level 42... en Sons Dorres of wel hot water. Inderdaad, wederom een uh, lekkere plaat... uit de jaren 80... Uh, 80 uit de ethisch. We gaan weer naar de Joveners voetbalwedstrijd... van vandaag SV Samenvoert Aalsmeer. En we stonden achter... en uh, weten we daar al wat uh, tegen te doen, uh, Joop? Uh, we proberen iets tegen te doen. Meer kan ik niet zeggen. Ik moet zeggen dat Aalsmeer absoluut... niet de mindere uh, van de twee ploegen is. En Samenvoert is niet de beste van de twee ploegen. Soms heeft heeft ondertussen gewisseld, twee keer. Uh, Ryan Lammers is eruit gegaan. Er is voor in de, rest van de plaats gekomen Sylvius Joubassi. En uh, Dylan Kreuger is eruit gegaan. En Tommy Abbenhuis is zijn vervanger geworden. Ja, uh, hij, moet, hij moet iets proberen natuurlijk. Het wordt niet echt helemaal. En daar, daar gaat hij naar, naar zijn meter En die werd gewoon gestopt, Maar op een logale manier volgens 50. En dat is toch een hele ervaren man. Uh, ik ken hem al jaren, en dan moet ik even kijken, want ik, zijn naam ken ik dan niet. Maar die staat zo op mijn papiertje, en dat is Peter Bodica. Hele goede schrijf, in mijn ogen. Ik uh, spuit Supply al jaren verregenbare uh, stand en uh, ik vond dit gewoon in orde was. En ook dat de Supply weer. Zandvoort heeft het moeilijk, uh, zoals ik al zei. Uh, als meer is het wat sterker, absoluut. Zandvoort uh, moet wat meer terug. Ook zeker weten, en, ja, je mist gewoon natuurlijk aan de spelers van het, van het automatisme hoe goed de Zandvoort is nu in balbezit. Aan de rechterkant van het veld. Tenminste, de, ja, de Zandvoort nog eens in links. En daar uh, kruist de Vries. Nee, de Koelmer De op. De gaat dan probeert die man te verseren en de tweede man die pakt die bal op en de veraalsweer kan die bal naar voren transporteren. Waar <coughs> de Zandvoort de bal alweer uh, kwijt is. Nu, naar Rico van den Burg, ja die kan er wat mee, goed zo prima. Hier is, is die Molenaar, Molenaar, ver weg die bal. en die wordt heel simpel opgepakt door Aalsweer. Naast de nice Kastien, Kastien, geef de die bal op Luisterberg. Dan moet die keeper dus helemaal de stadregel niet uit, want die bal die kwam een keer terecht tot de betreft voor hem. En uh, opnieuw is Aalsweer in het bodem zit en is men nu op de helft van Zandvoort ondertussen. En daar wordt geplacht voor bij de spel. Uh, niet gefloten, blijkbaar. Men is het ook niet mee eens. Ook dat is duidelijk te horen. Tenminste, ik weet niet of jij, jullie dat horen, Rob. Maar uh, de, de schrijfzitter nam het signaal in ieder over van uh, Tom Noos, de assistent van Zandvoort. Goed, stand van nu, die, Diepe bal op de, uh, berg. Berg naar uh, uh, Koen Magielse, aan de, de rechterkant van het veld. Magilsen. Wat kan hij ermee met doen. Niks. Hij kan er niks mee doen, er is dus geen beweging. Daar staat Katje Vries uit het veld. Wordt gevlaagd. ...hoeft niet voor te worden, want de keeper van a heeft de bal... ...en heeft absoluut de tijd om die bal weer in de snel te gaan brengen. Goed, spelen, 70ste minuut. De kans is het echt, op de Nederlandse gezegd, reken van alweer. Oké, nou jij houdt uh, de wedstrijd voor ons in de gaten. Dankjewel voor dit moment, uh, Joop van Es. En zometeen in het uh, volgende uur, de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag... ...komen we uiteraard weer bij Joop van es, uh, terug. Mocht er gescoord worden en anders zo rond en nabij kwart over vier...